7 uur. Het NOS journaal. Dorald Meegens. Het aantal wanbetalers hypotheek stijgt. De rechter mag langer doen over zaak en bluesgitarist Magic Slim overleden. Het aantal huiseigenaren met een forse hypotheekachterstand is in een jaar tijd met bijna 25% gestegen. Het zijn mensen die meer dan vier maanden achterlopen met het betalen van de hypotheek. Bureau Kredietregistratie is bang dat door de oplopende werkloosheid het aantal wanbetalers alleen maar verder zal toenemen. Volgens het BKR weten banken vaak niet of mensen andere schulden hebben. Dat komt doordat achterstanden bij bijvoorbeeld de Belastingdienst, nutsbedrijven en woningcorporaties niet worden geregistreerd. Elk ziekenhuis in Nederland moet dit jaar nog een antibiotica team krijgen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg adviseert dat aan minister Schippers. De teams moeten het voorschrijven en het gebruik van antibiotica grondig controleren... omdat steeds meer bacteriën resistent zijn voor antibiotica. Uit een proef in het medisch centrum Zuiderzee in Lelystad... blijkt dat het scherpe toezicht betere zorg oplevert en geld bespaart. Rechters mogen voortaan langer de tijd nemen voor het behandelen van een zaak... als ze dat nodig vinden, zegt vicevoorzitter Frits Bakker... van de Raad voor de Rechtspraak in Trouw. In december klaagden rechters openlijk over de hoge werkdruk... President Korstens van de Hoge Raad steunde dat protest. Hij zei dat het aantal zaken ongeveer gelijk blijft... maar dat veel zaken een stuk ingewikkelder zijn geworden. Iran is begonnen met het installeren van geavanceerde machines... voor het verrijken van uranium in Natanz. Dat zegt het Internationaal Atomenergieagentschap van de Verenigde Naties. Inspecteurs van de VN-organisatie zeggen dat er bijna 200 centrifuges... voor de verrijking van uranium zijn geïnstalleerd... Veel landen zijn bezorgd dat het atoomprogramma van Iran... is gericht op het maken van kernwapens. De Mexicaanse bendeleider Joaquín El Chapo Guzman... is mogelijk gedood bij een schietpartij in het noorden van Guatemala. Dat meldt de Guatemalteekse minister van Binnenlandse Zaken. Guzmán wordt ook wel de meest gezochte crimineel... van het westelijke halfrond genoemd. Bij de schietpartij werden drie mensen gedood. Specialisten proberen aan de hand van foto's... en biometrische gegevens vast te stellen... of een van die doden inderdaad de bendeleider is. Koesman is de leider van Sinaloa, het machtigste drugskartel in Mexico. Vorige week riepen de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst D.E.A. en de stad Chicago hem uit tot publieksvijand nummer 1. Een titel die gangsterbaas El Capone vroeger ook droeg. Amerikaanse analisten noemen de kans groot dat Ahold de Amerikaanse winkelketen Harris Teeter overneemt. Als de overname doorgaat, verstevigt het moederconcern van Albert Heijn zijn positie in de zuidelijke staten van de VS en in Washington D.C. De bank J.P. Morgan Chase onderzoekt en begeleidt de overname van de supermarktketen. Na het bericht steeg het aandeel Harris Teeter met een paar procent op de beurs. Volgens het financiële persbureau Bloomberg had Harris Teeter het afgelopen jaar een omzet van 4,5 miljard dollar en is de keten zo'n 3 miljard waard. Rusland dreigt de import van vlees uit de Europese Unie stil te leggen. Het land wil een garantie van de EU dat er geen paardenvlees zit in geëxporteerd vlees. Als die garantie er niet komt zal de import worden stilgelegd. Het schandaal met het paardenvlees breidt zich nog steeds uit. Gisteren werd bekend dat er ook in Portugal en Spanje paardenvlees is gevonden... zonder dat dat op de verpakking stond. Bij de Eerste Kamer zijn ruim 500 verzoeken binnengekomen... voor een plaats bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander... in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Het zijn spontane verzoeken uit alle bevolkingsgroepen... verspreid over het land. Begin april wordt duidelijk wie erbij mag zijn. De kans op een afwijzing is groot... omdat de capaciteit in de Nieuwe Kerk beperkt is, waarschuwt de organisatie... Er is plaats voor zo'n 2000 mensen. In een ziekenhuis in Philadelphia is de Amerikaanse bluesgitarist Magic Slim overleden. Hij was een jongere tijdgenoot van bluesgrootheden als Muddy Waters en Howlin' Wolf. Magic Slim werd geboren als Morris Holt in een katoenplukkersfamilie in Mississippi... en verhuisde later naar Chicago, waar hij bijdroeg aan de ontwikkeling... van de rauwe elektrische Chicago Blues. Hij richtte de band The Teardrops op, waarmee hij nog tot vorig jaar muziek opnam en optrad. In 2003 werden Slim en de Teardrops voor de zesde keer uitgeroepen tot beste bluesband van de Verenigde Staten. Slim was 75 jaar. Ajax is er niet in geslaagd ten koste van Steowa Boekarest de laatste 16 van de Europa League te bereiken. De Amsterdammers werden bij het nemen van strafschoppen uitgeschakeld. Steowa had de reguliere wedstrijd in Boekarest gewonnen met 2-0 omdat Ajax in de arena met dezelfde cijfers had gewonnen, moest er worden verlengd. Daarin werd niet gescoord. En in de strafschoppenreeks miste de Ajaxi de Schöne en Moisander. De Roemenen maakten geen fouten. Dan het weer nog. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. Er staat een schrale wind. Vanmiddag wordt het tussen de 0 en plus 2 graden. In het weekend blijft het stevig waaien en gaat het vanuit het oosten en zuidoosten sneeuwen. WB Verkeersinformatie. Er staat een file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Knoop het Beverwijk en Knoop het Rotterpolderplein 5 kilometer. Door een ongeluk is de rijstrook dicht. En de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom is helemaal dicht bij Rilland. Dat komt door een ongeluk en na verwachting van Rijkswaterstaat is de weg om half negen weer vrij. Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen, we worden steeds resistenter voor antibiotica. Het voorschrijven daarvan moet daarom beter gecontroleerd worden. We hebben dus laten zien dat 70% van het antibiotica te breed is. Dat je ook een patiënt heel goed kan behandelen met een wat minder breed werkend antibiotica. Straks een reportage over een antibiotica team in het ziekenhuis. Air France KLM komt zo met jaarcijfers. Zodra ze ze heeft, komt Merel stikkeloor om ze vertellen. En het bureau kredietregistratie heeft ook cijfers over de hypotheekachterstand. En die zijn in ieder geval niet goed. Want het aantal huiseigenaren met een forse hypotheekachterstand is in een jaar tijd met bijna een kwart gestegen. Tot meer dan 77.000 afgelopen januari. Ter vergelijking, zoveel mensen wonen er ongeveer in Hoorn. Het gaat om huiseigenaren die meer dan vier maanden achterlopen met het betalen van hun hypotheek. Peter Hermsen van het bureau kredietregistratie, goedemorgen. Goedemorgen. Waar zit hem die toename in? Uh, die toename zit hem eigenlijk in het feit um, uh, dat wij medio oktober al aangegeven hebben in een persbericht... dat we verwachten dat er 76.000 mensen aan het eind van 2012 zouden uitkomen op, uh, uh, op die betalingsproblemen. Uh, helaas is nu gebleken dat het percentage toch nog iets hoger uitgevallen is. Uh, er zijn nu 77.145 personen die gedurende vier maanden of langer niet uh, hun hypotheeklasten meer kunnen opbrengen... Hm. Um, iets uh, wat ik daar aan toe zou willen voegen is dat dat een uh, relatief beperkt percentage is nog van het totaal aantal huiseigenaren. Uh, en dat je eigenlijk ziet dat betalingsachterstanden in andere sectoren uh, volgens onderzoek van uh, sociale zaken, ministerie van sociale zaken nog veel groter zijn. En dan moet u bijvoorbeeld denken aan de belastingdienst, zorgverzekeraars, telecombedrijven, uh, huren ja. of het centraal justitieel incassobegaan. Maar daar heeft u geen cijfers van? Daar hebben wij geen cijfers van. Uh, nee, wij uh, niet? pleiten er al jaren voor om, uh, om dat inzichtelijk te maken. Uh, omdat juist de totale uh, schuldpositie van personen belangrijk is voor met name kredietverstrekkers. Om uh, ja, te kunnen zien wat zij verantwoord uh, uit kunnen lenen aan mensen. Ja, en waar heeft dat mee te maken met privacy? Dat u die cijfers niet heeft? Dat heeft inderdaad met privacy te maken. Uh, er wordt al jaren gesproken over een uh, systeem om, uh, om schulden uh, breder te gaan registreren. Uh, wij pleiten daar ook, uh, ook voor. Uh, om, dat, uh, om die problematiek met name bij de voordeur aan te kunnen pakken. En um, er is nu veel te weinig zicht op, op schulden die consumenten hebben. Ja. Over die hypotheken uh, gesproken, want uh, het zijn er dus uh, meer dan u ook verwacht had. Uh, waar zit hem dat nou in? Is dat echt de crisis? Zijn dat mensen die werkloos zijn geraakt bijvoorbeeld? Ja, um, uh, het heeft natuurlijk alles uh, met de crisis te maken. Um, uh, het niet betalen van een hypotheek um, uh, is, is natuurlijk iets wat je niet snel doet een hypotheek of een energierekening. Iedereen wil een, een, een huis hebben en een, een dak boven zijn hoofd en een warme kachel. Um, dus als, ja, als je het hebt over 77.000 mensen die... Uh die hun hypotheek niet kunnen betalen... dan kun je zeggen dat er echt wel meer aan de hand is dan alleen dit. En dat sprake dus van echte financiële problemen. Nou, nou zijn gisteren cijfers van het CBS bekend weer geworden. 7,5% van de beroepsbevolking nu zonder werk, ongeveer 600.000 mensen. Gaan dat soort getallen hand in hand met die getallen over hypotheekachterstand? Ja, daar zal ongetwijfeld een relatie in zitten. De economische crisis met als gevolg een oplopende werkeloosheid... is uiteraard een probleem. Geen baan betekent minder inkomen... Uh, hoe meer mensen hun baan kwijtraken, hoe groter je zou kunnen zeggen dat er betalingsproblemen uh, kunnen worden. En hoe meer die zich ook in de breedte zullen manifesteren. En dat hoeft dus zoals gezegd niet alleen op het gebied van de hypotheken te zijn. Maar er zijn veel andere gebieden waarop mensen ook nog betalingsachterstand of schulden kunnen hebben. Ja. En nogmaals, het is belangrijk uh, wat ons betreft om die goed in kaart te brengen. En meneer Hemse, heeft u zicht op wat er met die mensen met die hypotheekachterstand, uh, wat daarmee gebeurt? Is het zo dat het lot van de meesten is dat ze hun huis moeten verkopen? Wij hebben daar niet heel erg uh, uh, zicht op. Um, wij registreren uh, hypotheken, uh, althans die worden bij ons geregistreerd, uh, waar uh, meer dan vier maanden de uh, lasten niet van betaald. Um, dus ja, dat is minimaal een periode van vier maanden dat er niet betaald is. En dat kan ook langer zijn. Ja. En weet u ja. hoe, bank, hoe banken daarmee omgaan? Want ik kan me voorstellen dat banken ook niet graag zien dat huizen gedwongen verkocht, verkocht gaan worden. Want dan brengen ze natuurlijk minder op. Um, ja, dat, dat weet ik niet precies. Dat zou ik aan de banken moeten vragen. hoe Gaan daar we doen. Omgaan. Na acht uur. <laughs> ja, precies. Maar, maar u heeft niet het idee dat ze daar heel streng in zijn? of? Um, ja, nogmaals, ik, ik kan daar ja weinig over zeggen. Dat moet u echt aan de banken zelf vragen. Nou, doen we dat. Na acht uur. Aan de IRG. Okay. Bijvoorbeeld meneer Hermsen, Peter Hermsen van Bureau Kredietregistratie. Dank u wel. Graag gedaan. Tien over Zeven, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Alle Nederlandse ziekenhuizen moeten voor 1 januari een speciaal antibiotica-team hebben. Dat advies doet de Inspectie voor de Gezondheidszorg aan minister Schippers van Volksgezondheid. Die teams moeten het gebruik van antibiotica in ziekenhuizen gaan controleren. Dat is hard nodig, want steeds meer bacteriën raken resistent voor antibiotica. En dat is dan weer gevaarlijk voor patiënten. In het MC Zuiderzee in Lelystad lopen ze voorop en hebben ze al zo'n antibiotica-team. Josephine Trehi, onze verslaggever, ging eens mee met zo'n team in dat ziekenhuis. Het gaat inderdaad om een 82-jarige vrouw uh, de werk die heeft... Drie keer per week komt het team hier bij elkaar om nieuwe patiënten te bespreken die antibiotica hebben gekregen. En als ik zeggen urocepsis, dan septrixon, genta. En ook om te kijken of het goede antibioticum is voorgeschreven. Genta. En er is hij dus van afgeweken. zou kunnen zeggen, maar dan ook even overleggen overleg met de microbioloog... dat uh, Cipro een goede keuze zou zijn, dan wel Cipro, genta. Oké, okay. dankjewel. Bas Weijer, internist infectioloog hier... Heel veel medische termen hoorde ik net langskomen, maar wat was de conclusie? Was het goed gegaan of niet? We denken in alle gevallen, maar dat is ook uit onze eerdere pilot naar voren gekomen is... het gaat goed, de behandeling is goed. Alleen wat we zien is dat er wel veelvuldig, wat breder antibiotica gebruik, of wordt gebruikt. Dus dat behandelt veel meer organismen dan eigenlijk het organisme die de infectie veroorzaakt. Want dus... je hebt heel veel verschillende antibiotica... en het is vaak beter om iets te kiezen wat direct voor die kwaal... Geschikt is? Je kan heel breed kan je een patiënt behandelen. De patiënt wordt dan ook beter. Alleen je behandelt heel veel bacteriën extra erbij. En de kans is dus dat je op die manier ook resistentie, dus ongevoeligheid van de bacteriën voor een antibiotica, op die manier ook uh, induceert. En deze mevrouw kan een beter een ander middel nemen? We denken dat deze vrouw een beter een ander middel kan nemen. Ja. Nou, dan gaan we voor het zogenaamde correctiegesprek naar de arts die 82-jarige patiënt behandelt. Hi. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Ik heb een deze mevrouw van 82. Zij heeft uh, Cipro uh, Tienam is er voorgeschreven. Mm -hmm. Ze is opgenomen met een ureceptus, klopt dat? Dat klopt. Ja. Um, maar als we kijken naar de richtlijnen... Ik heb met, uh, met Bas en Rashida besproken... en uh, wij kwamen eigenlijk uit uh, uh, op het advies om Cipro en Genta te geven... Okay. Ik zal het terugkoppelen naar mijn ja. supervisor... en dan zullen wij het advies in de praktijk brengen. Dank je wel. Zaalarts wordt even de informatie overgedragen. Er wordt toch een beetje de les gelezen, of niet? Nou, zo ervaar ik het niet. Uh, kijk, het is ook belangrijk gezien de resistentie die ontwikkelt in de wereld... om daarop te letten. En dan is het fijn als een specialistisch team ons daarop wijst. Mm -hmm. Dus dat is heel prettig. Nog even terug naar Bas Weijer... Dat lijkt me toch wel lastig dat jullie uh, ja, artsen moeten zeggen dat ze het anders moeten doen. Gaat dat een beetje soepel? Nou, we hebben... In dit geval wel, maar... Ja, we hebben dus laten zien dat 70% van het antibiotica te breed is. Dat hebben ze laten zien. En dat je ook uh, een patiënt heel goed kan behandelen met een wat minder breed werkend antibiotica. Ze zien dat niet als een verbetering, maar als een aanvulling. En op zich is, zijn alle artsen gebaat bij een goed herstel van een patiënt. Het antibiotica-team in het Zuiderzee MC in Lelystad. Daar lopen ze dus voorop. Alle ziekenhuizen in Nederland zijn verplicht zo'n antibiotica-team in te stellen. En na acht uur hoort u meer over dit team in dat ziekenhuis daar in Lelystad. Ze heeft ze, Merel Stikkelorem. De cijfers, de jaarcijfers van Air France KLM... Ga zitten, herel. Ik hoor het zo van je naar de verkeersinformatie bij de AWB. Kevin de Hart. In totaal 5 kilometer file in Nederland. En die wordt uh, gevormd door één file op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Er was een aanrijding tussen vijf auto's. Er staat dus 5 kilometer tussen knopend Beverwijk en knopend Rotterpodderplein. Het goede nieuws is: de weg is weer vrij. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Marcel Oosten. Economie-redacteur Merel Stickelorum is hier. U hoort het. Uh, vertel, hoe heeft Air France KLM het gedaan vorig jaar? Een heel groot verlies voor het bedrijf: 1,2 miljard euro. Oeh, ja, dat is veel. Ja, ja, het jaar daarvoor ook al een groot verlies, maar toch nog altijd een stuk minder: 809 miljoen. Het verlies is groter dan waar analisten op hadden gerekend. En daar zijn natuurlijk een aantal oorzaken voor. Met name brandstofkosten. Die zijn heel erg hoog. We merken het zelf ook aan de pomp. En R. Frans Kalem merkt het ook bij de kerosine die getankt moet worden. Um, als je dat bedrag ziet, wat ze alleen al daaraan uitgeven... 7,3 miljard Zo. euro vorig jaar. Um, het was bijna een miljard meer dan het jaar ervoor. Dus ja, dan kan je wel uh, op je vingers natellen... wat dat voor de resultaten berekent. Verder nog een belangrijke post... Um, uh, dat er minder vracht vervoerd wordt door de economische crisis. Zij heeft mm -hmm. het bedrijf natuurlijk ook last van minder passagiers... maar vooral ook dat vrachtvervoer dat ze vermindert. En daarnaast maken ze ook kosten. kosten om kosten te besparen, zou je kunnen zeggen... want ze zijn bezig met een grote reorganisatie. En dat kost natuurlijk ook geld. Ja, en dat reorganiseren, lukt dat een beetje? Heeft dat wel resultaat? Uh, nou ja, ze zijn daar uh, hard mee bezig. En uh, de topman van Frans France Calem, die zegt ook... van ja, we hebben daardoor wel in elk geval uh, het resultaat als je... De brandstofkosten en dat soort. Uh, Ik wil ja, niet Kosten inderdaad <laughs> niet meerekent dan, dan is dat. Uh, het operationele verlies is wel verminderd. Uh, al door, dat, door die grote reorganisatie. Maar het is een, een nogal fors programma. Twee miljard euro uh, moet er bespaard worden. Uh, 5.000 banen weg um, uh, bij Air France, KLM, ook bij, K uh, sorry, bij Air France, bij de Franse tak. Ja, vooral het, daar hè? Ja, waar het ja. altijd een stuk minder gaat dan bij KLM. Maar ook bij KLM verdwijnen er banen, hoewel niet, uh, geen gedwongen ontslagen of iets dergelijks. Um, er moet geïntegreerd worden, meer samen worden gebracht. Uh, die twee, uh, ja, Air Frans en KLM, bijvoorbeeld de financiële afdeling, wordt samengevoegd. Is dat eigenlijk gunstig voor de KLM? Want KLM deed, doet het, je geeft het al aan, altijd beter. Is ja. Dat, is dat, ja, het, het ligt nog altijd heel erg gevoelig, want... Um, uh, ja, KLM heeft zoiets van, ja, wij draaien goed. Dus uh, ja, als, hoe meer wij integreren met de Fransen... dat zal dan vast niet goed zijn voor nee. ons. Maar ja, als je dan natuurlijk uh, uh, aan het eind van de rit... de som, uh, de plussen en de minnen bij elkaar optelt... dan uh, is dat natuurlijk wel gunstiger voor het bedrijf... als er kosten bespaard worden. Door bijvoorbeeld twee aparte financiële afdelingen samen te voegen... Nou ja, dan kan je je wel voorstellen dat dat mm -hmm. kosten bespaart. Ja, het is een lastig moment natuurlijk om als nieuwe baas aan te treden... voor uh, Camille Eurlings. Hij volgt uh, Peter Hartman op 1 uh, juli... Ja. Zal zijn voornaamste taak dan ook bezuinigen worden, reorganiseren? Uh, nou ja, de verwachting is dat hij met name um, uh, naar Den Haag toe... lobbyen zal gaan bij, uh, uh, de, ne ja, bij de Nederlandse regering. Uh -huh. Dat hij de belangen van KLM goed zal vertegenwoordigen. Frans-KLM natuurlijk. Um, uh, want ondertussen gaat er dus steeds meer over naar Parijs... Urlink zal in, in Amstelveen blijven. Maar er vertrekken steeds meer mensen uh, uit de top van KLM richting Parijs. Dus. Um, zijn voornaamste taak is de verwachting... zal het lobbyen worden richting de politiek. Goed. Wat zullen, wat zullen beleggers doen... met deze cijfers, denk je? Uh, ja, dat is de vraag altijd natuurlijk. Het is ook heel moeilijk te voorspellen. Of eigenlijk niet te voorspellen. Um, uh, het is wel zo dat de koers van Air France-KLM... Um, de afgelopen tijd... toch wel behoorlijk is gestegen. Hm. Um, maar dat was kan je eigenlijk zeggen dat het een soort van inhoudrace was. Want eerst ging het helemaal slecht. daalde de koers heel fors. Um, sinds die aankondiging ging van die grote reorganisatie. Dat, dat grote banen schrappen in Frankrijk met name. Is die koers weer uh, gaan stijgen. Um, ja, je weet het nooit. Het verlies is groter dan verwacht. Um, de vooruitzichten zijn ook uh, niet te voorspellen. Uh, hoe dit jaar zou worden, zegt de topman. Dus ja. Je weet het niet. Hoogst onzeker allemaal. Daar. Ja. In ieder geval fors verlies. 1,2 miljard euro straks. Hopelijk Peter Hartman. En later Camille Eurlings. Die zitten in Parijs. Hè? Want daar zijn ja. de cijfers gepresenteerd. En daar is ook onze correspondent Ron Linker. Die probeert de KLM topmannen te pakken te krijgen. Merel Stiekeloorn. Dankjewel. We gaan naar Ajax, want Ajax ligt helaas uit de Europa League. In Roemenië verdedigden de Amsterdammers een voorsprong van 2-0... tegen Steaua Boekarest. maar ze verloren ook met 2-0. En dat betekende strafschoppen. En dat ging dus niet goed. Bas Tegela sprak met de aanvaller, Sim De Jong. Verliezen jullie van jezelf of van de tegenstander vandaag? Ja, een beetje van beiden, maar... Ik denk dat we het zelf ook niet goed gedaan hebben. En, uh, niet heel veel weggegeven, maar toch niet de wedstrijd helemaal... onder controle gehad zoals we dat wel eens hebben... En, uh, ja, dat hebben we wel in, ons, uh, ja, in onszelf te verwijten. Uh, je helpt de tegenstander in het zadel eigenlijk... door op een aantal cruciale momenten hele domme dingen te doen. Ja, zeker. Uh, ik denk eerst zelf denk dat we bijna niks weg hebben gegeven, Alleen die terugspelbal. En die bal, ja, eigenlijk een diepe bal op het moment dat we goed staan. En, ja, die schiet hij uh, over Kenneth uh, erin. En, uh, ja, op zo'n moment, vlak voor rust, zeg maar. Dan, uh, dan is dat toch even een tikje voor ons. En dat is wel... Uh, ja, geen goed moment. Dan kun je jezelf hooguit verwijten dat je in de tweede helft niet rustig blijft. Dat je achteruit loopt en de bal niet in de ploeg houdt en onrustig bent. Ja, ik denk dat we de eerste helft redelijk de bal in de ploeg hebben gehouden. Maar de momenten in de tweede helft eigenlijk tot die goal uh, niet goed gedaan hebben. En uh, daarna denk ik dat we eigenlijk de wedstrijd wel weer onder controle hebben. En ook nog wat kansen krijgen. En hun weer wat uh, verder naar achter dwingen. En... Alleen uh, hij wilde er een paar keer net niet in. En... Ja, ik denk dat de kansen aan beide kanten ongeveer gelijk waren. alleen ja, Zij scoren hem uh, twee keer goed. Ik denk dat er maar drie wedstrijden zijn geweest. Met vandaag erbij vier. Dat jullie niet scoren dit seizoen. Daarom. Uh, normaal... Uh, ja, scoren wij wel een goal. En vandaag was het uh, eigenlijk heel belangrijk om eentje te maken. Dan ga je toch iets anders voetballen. En nu uh, ja, hebben we het onszelf soms iets te moeilijk gemaakt. En, uh, helemaal, ja, die, die, momentjes dan, ja, die kleine momentjes, ook die tweede goal... Dat ik eerst iets wegstap en op het moment dat, ja, dat ik net te laat ben, dat was mijn fout. Uh, eigenlijk dat hij voor mij kwam. En dan schiet hij hem zo binnen. Ja. Dat doet hij zijn hele leven niet meer hoor. Nee, tuurlijk, maar toch dan bouw je daar wel van uh, op zo'n moment. En uh, ja. daarna uh, ja, konden we Danny rechtzetten. Is, is het uit te leggen hoe hard zo'n klap aankomt? Wat gebeurt er met zo'n elf dan nu? Want je denkt na die 2-0 in Amsterdam: van, dat gaat wel goed komen. Nou, ik... Ja, ik denk niet dat, uh, dat we dat zondag weer uh, mogen voelen. En uh, ja, we hebben nu ook even de klap gehad. Maar ik denk dat we nu weer uh, gelijk op zondag moeten focussen. Natuurlijk doet het eventjes pijn dat je zo'n wedstrijd nog uh, uit handen geeft. En uh, des te meer reden om het zondag weer goed te maken... en een goed gevoel uh, terug te krijgen. Maar, uh, je doet er bijna lakoniek over. Dat begrijp ik. Dat doet wel heel veel pijn. Maar Is dit een mogelslag waar je zo makkelijk overheen kan stappen? Dat bedoel ik eigenlijk... Nou ja, we, kijk, we hebben wel eens vaker een uh, wedstrijd verloren. Natuurlijk uh, is het zuur dat je nu uh, in de Europa League eruit gaat. Maar uh, ja, ik denk dat iedereen wel een gevoel heeft van... Uh, ja, we willen het goed terecht zet, goed, goed zetten. En, uh, ja, enige manier om dat te doen is weer een goede wedstrijd te spelen. Natuurlijk wordt het wel een zware wedstrijd. We hebben nu een zware wedstrijd achter de rug. Maar uh, ja, we hebben toch wel een goed gevoel uh, over onszelf, denk ik. Sim de Jong... Van Ajax. Maar ja, wat helpt dat als je eruit ligt? Uit de Europa League. Pas tegenlang sprak met De Jong. Gaan we naar Zeeuws Vlaanderen. Minor Remmers is daar en heeft de banen. Banen voor het oprapen, voor het opscheppen. Honderden banen, Maino. maar allemaal zeker stinkend werk. Zwaar werk. Ja. Zeg niet dat oh, kijk, je banen hebt gevonden. Oh. Het is een elektromotor. Het is De banenmotor is dit. Ja, oh, de banenmotor, ja. Fantastisch hoor. Hier, we zijn bij een bedrijf in de elektromotoren. Dit loopt op een frequentie geregelde motor. Maar dit is ook een beetje de metafoor voor de economische motor. Dit. Want ze hebben hier inderdaad dit bedrijf bij Brakke Elektromotoren in Klingen. Ligt vlak op de Belgische grens, daar hebben ze technische mensen nodig. Is het in België makkelijker om aan technisch personeel te komen? Uh, anders. Uh, afhankelijk van het niveau dat je zoekt... afhankelijk van uh, het specifieke profiel dat je zoekt... Uh, heb je wat meer uh, vrije mensen op de markt... als het gaat om de, de jongens op de werkvloer met uh, goed getrainde handen. Ja. Uh, dat is in België wat makkelijker. Uh... Kijken we in Nederland, kijken jongeren in Nederland er anders tegenaan? Het is vies werk, het betaalt niet goed... Uh, ik denk het wel. Uh, in België is het een eer als je kunt zeggen, van, joh, ik ben een vakman. Uh, zeker als je het vergelijkt met Duitsland, waar je nog echt de meester en, en de leerling uh, hebt. Nou, dat fenomeen zie je in België een beetje terug. En in Nederland is uh, ja, uh, werken en techniek. Oeh, dat doe je toch niet? Dat nee, is, nee, is vies. Ik willen ze allemaal accountmanager zijn, hè? met een leaseauto. Uh, ze zeggen het, maar ja, wat is er nou mooier als een beetje uh, sleutelen? Uh, techniek, uh, meten, uh, je, je beseffen dat het door jou komt... dat daar uh, frietjes uit de frietfabriek komen... Uh, melkpakjes uit een uh, melkpakkenfabriek of auto's van een, uh, van een autoband. Ja, want dat, daar zitten allemaal elektromotoren in, overal. Het huishouden heeft er meer dan 50 in gebruik, hoorde ik net hier. Kanaalzone, Gent en Tenneuzen, daar zit de industrie te springen... dus om goed personeel. Er staan 900 vacatures, over 275 banen zijn er te verdelen... Aan, uh, aan de Zeeuwse kant, hier in Zeeland. En nog eens 650 vacatures over de grens in België. En toch, toch is het moeilijk om die banen uh, opgevuld te krijgen. Want jongeren trekken weg. Ze willen niet in Hulst. Ze willen niet in klingen wonen. Ze trekken naar de stad. Uh, klopt. Uh, helaas, uh, als je jongere bent in Zuid-Vlaanderen en je wilt gaan studeren, of dat nou techniek is of iets anders. Uh, dan zul je Zuid-Vlaanderen moeten verlaten. Uh, ja, en dan is de kans dat je heel kort weer terugkomt naar je studie, is uh, behoorlijk klein. Zegt u als werkgever, er moeten hier meer opleidingen komen. Uh, er moet beter gecommuniceerd worden hoe mooi zo'n Vlaanderen is... en wat voor kansen we hier liggen, wat voor uh, hoogtechnologische bedrijven we hebben. En of dat dan gaat over de chemie, de petrochemie of de biobased-industrie. Of het gaat om uh, geweldige MKB-bedrijven. Dus de kleine ondernemingen waar ze de meest mooie dingen maken. Uh, heel veel bedrijven beseffen niet wat er bij hun in het dorp... of heel veel mensen beseffen niet wat er bij hun in het dorp of in hun eigen regio gebeurt. Bent u, bent u zelf zo'n ondernemer die ook regelmatig naar scholen toe gaat... om aan leerlingen uit te leggen, kijk eens hoe mooi het is, de techniek? Uh, ja, dat doen we op uh, diverse fronten. Uh, aan de ene kant uh, gastcolleges geven. Uh, ja, wat is de reactie dan? Uh, geweldig. Je ziet uh, glimlachen op de, de, de gezichten van kinderen ja. van de basisscholen. Uh, maar je krijgt ook uh, stageplaatsen. Doe het, loop maar meedagen, doe het maar meedagen. Snuffelstage van een week, langere stage. Maar als het er dan op aankomt, kiezen ze dan voor dit vak? Uh, helaas oh, oh, een zucht. Ja, he, helaas te weinig. Uh, ja. En... en, en, en, en ja, mensen denken wel eens, ja techniek, wat moet ik ermee? Ik word er wel van. En als je mij vraagt van, joh, in welke uh, branche zit de toekomst in? Joh, leer een vak met techniek. En ben je niet zo sterk in de theorie, ga een vak leren waar joh, je met je handen iets kunt doen. Betaalt het ook goed? Als je hier nou aan zo'n elektromotor gaat sleutelen, je wordt hier, ja, uh, medewerker. He, want u zegt, ik zoek nog drie, drie, drie mensen eigenlijk op ko zeer korte termijn. Maar heb je dan ook een goede baan? Uh, ja, en je hebt, sterker nog, je hebt een baangarantie. Uh, vraag en aanbod. Uh, motoren zitten overal, pompen zitten overal, dus techniek is overal. Eén uh, ding weet ik zeker, over 10 jaar, over 20 jaar, over 30 jaar hebben we nog steeds technische mensen nodig. En uh, misschien werk je in een fabriek, misschien werk je in een appartementencomplex of in een zorgcentra. Er zitten liften, er zitten roltrappen, er zitten grote keukens met afzuigventilatoren. Overal is techniek om ons heen, dus ja, we hebben technische mensen nodig. Punt. Ja, nu zal dat niet liggen. Dit is, ik praat echt met een ambassadeur van de techniek, dat wel. Maar goed, in ieder geval is de elektromotor van het koffieapparaat ook al opgestart. En daar hebben we al gretig gebruik van gemaakt. Ja. Goed nieuws. Ja, Myno, we horen ja. straks het adres wel, hè, waar de sollicitaties heen kunnen. Ja, de ja zeker. Ja, doe dat maar even, dan horen we dat van jou. Mijn Remmers dus, in uh, Zeeuws-Vlaanderen. In Vlaanderen, daar zijn vandaag alle ogen gericht op Gent. Het Openbaar Ministerie komt daar met de akte van inbeschuldigingsstelling tegen Kim de Gelder. Die staan terecht voor de bloedige moordpartij vier jaar geleden... in een crash in Dendermonde. Correspondent Joris van Poppel vertelt nog een keer wat daar toen gebeurde. 23 januari 2009. Paniek in Dendermonde. Een gesminkte jonge man met een mes in de crash. Dingen zijn ogen zwart gemaakt, hè? Dus steeds volledig zwart gemaakt, hè? Al snel blijkt wat hij gedaan heeft. Een bloedbad in crashfabeltjesland. Een begeleidster dood. Twee baby's dood. Zes kinderen zwaar gewond. Ik heb mijn dochter nog heel... Het is wel zwaar gekwitst, maar ik heb ze nog. He. Ik heb ze nog in mijn armen, dus... Ja. Hoe was ze aan toe, uw dochter? Uh, vanachter volledig opengereten. Vanachter in haar hoofd, volledig in sneeuw open. Ik kan bevestigen dat de dader van de afschuwelijke feiten van vandaag in Dendermonde... dat het gaat om een Belg van 20 jaar. Die Belg is Kim de Gelder... Een teruggetrokken, eenzame jongen uit een dorp in de buurt. Een uur na de steekpartij wordt hij gepakt. Op de vlucht, op zijn fiets. Met zijn messen nog in zijn rugzak. Een bijl en een kogelvrij vest aan. Bij zijn ondervraging zwijgt hij urenlang. Ontkennen heeft geen zin. En al snel blijkt dat hij nog een moord op zijn geweten heeft. Een week eerder. Een bejaarde boerin die alleen thuis was. De Gelder vermomd als wateropnemer. Stak haar met 17 meststeken neer. Waarom en waarom die moordpartij in de crash? Na lang zwijgen geeft de Gelder zijn ondervrager zijn reden. Wraak op de maatschappij. Doden om te doden. Stemmen in zijn hoofd zeiden dat het moest, zegt hij. Volgens een advocaat is de Gelder ontoerekeningsvatbaar. Er zijn ook aanwijzingen in het, naar mijn oordeel en het onderzoek... die bevestigen dat er al lange tijd iets mis is... met de geestestoestand van Kim de Gelder. De ouders van de Gelder vertellen hoe hij zich als puber steeds meer afzonderde... Hoe hij sprak over mensen vermoorden. Dat ze bang voor hem waren. Zelfs een psychiater gevraagd hebben hun zoon in een instelling te plaatsen. De psychiater vond dat overdreven. Er is niet zoveel mis met de Gelder, zei hij. Hoe waanzinnig is de Gelder? Dat is nu nog steeds de vraag op het proces. Dat hij gedood heeft, dat is duidelijk. Maar was de Gelder toerekeningsvatbaar? Zo ja, dan moet hij naar de gevangenis. Ontoerekeningsvatbaar? Dan moet hij behandeld worden in een psychiatrische instelling. Het oordeel is vanaf vandaag aan 12 juryleden in Gent. Uw wagenpark is al elektrisch. Uw personeel werkt steeds vaker thuis. Maar uw CO2-voetprint mag nog wel wat stappen zetten.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 ...is 45 jaar en dat vieren we 45 weken met superscherpe jubileumaanbiedingen. Deze week een AIG 1400 toeren wasmachine met 45 maanden garantie van 549 voor 449 euro. Kom langs, met 150 winkels zitten we altijd in de buurt. Ja, expert begrijpt het. Radio 1, het NOS Journaal. Het aantal huiseigenaren met forse hypotheekachterstand stijgt flink... en veel belangstelling voor inhuldiging koning Willem-Alexander. Goedemorgen, half acht is het, ik ben op Meegens. Steeds meer mensen lopen achter met het aflossen van de hypotheek. Het aantal is in een jaar tijd met bijna 25 procent gestegen. Het zijn huiseigenaren die dan vier maanden achterlopen... met het betalen van de hypotheek. Bureau Kredietregistratie is bang dat door de oplopende werkloosheid... het aantal wanbetalers alleen nog maar verder zal toenemen. Geen baan betekent minder inkomen... Uh, hoe meer mensen hun baan kwijtraken, hoe groter je zou kunnen zeggen dat er betalingsproblemen uh, kunnen worden. En hoe meer die zich ook in de breedte zullen manifesteren. En dat hoeft niet alleen op het gebied van hypotheken te zijn, maar er zijn veel andere gebieden waarop mensen ook nog betalingsachterstanden of schulden kunnen hebben. Volgens het BKR weten banken vaak niet of mensen nog meer schulden hebben, doordat die achterstanden bij bijvoorbeeld de belastingdienst of nutsbedrijven niet worden geregistreerd. Alle Nederlandse ziekenhuizen moeten dit jaar nog een antibiotica-team krijgen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg adviseert dat aan minister Schippers. Zo'n team moet het gebruik van antibiotica grondig controleren... omdat steeds meer bacteriën resistent zijn voor antibiotica. In het MC Zuiderzee in Lelystad is zo'n team al actief. Ons doel is eigenlijk tweeledig minder antibiotica... Dus... Een kortere duur antibiotische behandeling. En anderzijds eh, minder breed, dus smaller. Dus meer precisiegerichte antibiotische therapie. En niet met een eh, kogel op een mug schieten, maar meer chirurgische precisie. Dus ja, behandeling op maat, noemen het maar. Eh, Frans KLM heeft vorig jaar een onverwacht groot verlies geleden van 1,2 miljard euro. Omzet nam wel toe met zo'n 5%. De belangrijkste oorzaak voor het verlies zijn de hoge brandstofkosten. De luchtvaartcombinatie moest vorig jaar 7,3 miljard euro uitgeven aan kerosine. Dat is een miljard meer dan in 2011. En ook verdiende Frans KLM vorig jaar minder aan het vrachtvervoer. In Eindhoven is vanochtend een man in zijn huis neergeschoten. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie is hij door twee mannen vermoedelijk gemaskerd neergeschoten. Getuigen hebben de mannen zien vluchten in een auto en de politie gebeld. We kregen rond een uur of kwart voor vier kregen we een melding dat er twee mannen in de straat uitvluchten al roepend van we moeten maken dat we wegkomen. De getuigen zagen de mannen in een auto stappen en wegscheuren. Direct erop kregen we een melding dat er in een woning iemand was neergeschoten, dus één en is twee. De politie begon daarop meteen een grote zoekactie. De daders van die schietpartij in Eindhoven zijn nog niet gevonden. Het slachtoffer is overigens niet in levensgevaar. Er is onder burgers veel belangstelling om bij de inhuldiging van koning Willem-Alexander te zijn. De provincies gaan een groep van honderden mensen selecteren om daarbij aanwezig te zijn. Maar nu hebben zich bij de Eerste Kamer ook nog eens 500 mensen spontaan aangemeld. Het is niet bekend hoeveel van die mensen bij de inhuldiging mogen zijn. Deze mensen staan in elk geval te popelen. Het lijkt me toch wel iets leuks. Dat maakt me één keer in je leven meedenken. Ja, ik. zou zeker direct naar Amsterdam gaan en ik zou mijn foto meenemen en er gaan genieten van die dag. Het is wel heel uniek, denk ik, in je leven als je daarbij mag zijn. In een ziekenhuis in Philadelphia is de Amerikaanse bluesgitarist Magic Slim overleden. Hij richtte de band The Teardrops op, waarmee hij nog tot vorig jaar muziek opnam en optrad. Magic Slim en de teardrops, de band, trad een paar keer ook op in Nederland. De eerste keer was in 1978 op het Chicago Blues Festival in de Jaap-Edehal in Amsterdam. Magic Slim is 75 jaar geworden. Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weerplaza.nl Net als de afgelopen dagen bleven we ook vandaag weer een koude winterdag. Waar de een stevige noordoostenwind, die waait matig met windkracht 3 tot 4. En zorgt voor een lage gevoelstemperatuur. Vanmiddag geeft de thermometer 0 tot 2 graden aan, maar de gevoelstemperatuur ligt tussen min 3 en min 7 graden. Verder hebben we opnieuw net als de afgelopen dagen een afwisseling van een zonnige periode en wolkenvelden. En uit de wolken kan een enkel vlokje sneeuw vallen. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Morgen neemt de wind nog iets in kracht toe, terwijl de temperatuur rond het vriespunt blijft liggen. Zon en wolken wisselen elkaar af, maar in de loop van de dag neemt vanuit het oosten de bewolking toe... en vooral tegen de avond en in de avonduren kan er dan in het zuidoosten en oosten misschien wat sneeuw vallen. In de nacht naar zondag en zondag overdag breidt het sneeuwgebied zich verder over het land uit... Het kan dan plaatselijk een paar centimeter vallen en dus wordt het glad. De temperaturen liggen in eerste instantie onder of rond het vriespunt... maar zondag later op de dag lopen ze op en dan kan er ook wat natte sneeuw vallen. BB Verkeersinformatie. Er is geen drukke ochtendspits... door de schoolvakanties in het noorden en midden van het land... en het feit vrij... dat het vrijdag is. De A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom... is in ieder geval dicht bij Rilland. Dat komt door een ongeluk. Er staat een file tussen afrit Kruiningen en Rilland van 4 kilometer. Je bent ZZP'er en de klanten komen niet vanzelf, dus bellen. Nog eens, bellen. Nog één keertje bellen.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 Zeven minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks het Nieuwbud over de hypotheekachterstand. Steeds meer mensen hebben daarmee te kampen. U leest daar al over op onze website nos.nl. Eerst naar Iran, want Iran is begonnen met de installatie van geavanceerde centrifuges in de verrijkingsfabriek in Natanz. Daar kan uranium mee worden verrijkt, meldt het Internationale Atoomenergieagentschap. Volgens Westerse landen werkt Iran in het geheim aan een kernwapen... maar Iran zegt natuurlijk steeds dat het nucleaire programma... alleen maar dient om kernenergie op te wekken. Correspondent Thomas Erdbrink in Teheran. Uh, Thomas, dat klinkt alarmerend. Wat is daar in natans aan de hand? Nou, kijk, je moet zo zien dat de Iraniërs al maanden geleden hebben aangekondigd... Uh, via dat internationaal atoomagentschap... dat ze nieuwe, iets snellere centrifuges zullen gaan maken. Nou, ze hebben daar duizenden centrifuges staan die verrijken tot 5 Nou, daar kan je echt met heel veel moeite een kernbom van maken. Hè. Um, maar de nieuwe centrifuges die kunnen dat verrijkingsproces iets versnellen. Maar ja, het gaat om 180 nieuwe centrifuges... die allemaal een speciaal soort staal nodig hebben. Iran is onder sancties. Het is vrij moeilijk voor ze om dat staal te krijgen. Dus ik vind het meer symboolpolitiek dan echt een zorgwekkende ontwikkeling. Ja, want je zou je ook af kunnen vragen... waarom, als ze in het geheim aan zo'n programma werken... waarom maken ze dan bekend dat er nieuwe centrifuges komen? is het hele van deze hele zaak rondom het Iraanse nucleaire programma dat nu al tien jaar duurt hè? Uh, het Westen denkt er wordt een kernwapen gemaakt, Iran zegt dat is niet zo en Iran probeert dat te bewijzen door intens samen te werken met het internationaal atoomagentschap anders dan in Irak waar inspecteurs nooit mochten komen kijken uh, hey, in de tijd van Saddam Hussein uh, kan, in, is, is in Iran zijn constant inspecteurs aanwezig, er zijn camera's op de nucleaire site en hey, daarom zegt het zeggen de Westerse landen nu wel, misschien maken jullie die kernbom wel ergens anders. Dus daar gaat de discussie nu over. over. Het is een enorm uitgebreide discussie met iedere maand wel een nieuw stapje. En uh, ja, er zitten ook weer nieuwe gesprekken aan te komen. Dus uh, de, de, de, de, de oplossing is nog niet nabij. Nou, en heb je er enig inzicht in waarom de, die mededeling nu dan komt? Hè? Want er is, was net een hogere delegatie op bezoek. Je geeft het al aan, de inspecteurs zijn er altijd om te kijken. Focus van de wereld is op het land gericht en nu komen ze met zo'n boodschap. Ja, dat, dat komt waarschijnlijk omdat volgende week in Kazachstan er gesprekken zullen plaatsvinden tussen de wereldmachten, hè, alle grote landen, en Iran. Nou, die gesprekken gaan natuurlijk weer over het nucleair programma. En wat Iran constant doet, is... Uh... Pro proberen die landen van te overtuigen dat hun nucleairprogramma ja, een soort van uh, niet meer terug kan worden gedraaid. Elke keer proberen ze de grenzen wat te verleggen en dat doen ze nu op een iets kleinere manier dan ook door te zeggen van luister eens we kunnen zelf die centrifuges maken en we, hebben, we zijn helemaal niet onder indruk van jullie sancties dus kom we op met je gesprekken met een heel goed bod, anders dan gaan we niet onderhandelen Thomas Eeltbrink vanuit Teheran in Iran, dat dus is begonnen met installatie van, ga van Lanceerde Centrifuges. Tom van Dijk, Goedemorgen. Goedemorgen. Ajax ligt eruit. Ja. Was dat nou nodig? Ja, was dat nou nodig? Als je kijkt naar uh, dat voetbal bestaat uit het spelen van de bal... Uh, het hebben van balbezit, dan zou je zeggen dat is niet helemaal nodig. Maar als je ziet dat voetbal ook bestaat uit het winnen van duels... wilskracht, uh, mentale kracht... het ook op het goede moment kunnen bedenken wat je wel en niet mag doen... in een bepaalde situatie uh, in zo'n Europese wedstrijd... ja, dan ligt Ajax er misschien gewoon wel uh, terecht uit. Want uh, men is erg trots op dat balbezit en dominant spelen. Maar als je naar het aantal kansen krijgt, zeker in de wedstrijd dan is Ajax eigenlijk nauwelijks, nauwelijks bij aan de andere kant geweest... en voelde je, naarmate de wedstrijd vorderde, mm -hmm. dat het wel eens zo'n avond kon worden. Ja, maar was de oude Boekarest dan zoveel beter, of... of lag het gewoon aan Ajax zelf. Ik denk dat Ajax door een hele matige ploeg is uitgeschakeld. Een ploeg met veel wilskracht en veel wil en enige durf. Maar niet een ploeg met heel veel voetbal zoals dat heet. En Ajax ontbeert echt een, een essentiële eigenschap. Dat zie je ook wel een beetje in de reacties na afloop. Uh, uh, hij wilde er gewoon niet in, zegt de een. We waren toch echt beter. Een zondagschot, het tweede doelpunt. Zo eentje van die valt anders nooit. Uh, na zo'n wedstrijd tegen Roda ook alsof het zo overkomt. En dat is iets dat een en sport echt een slechte eigenschap is, het overkomt je niet, je bent er echt zelf verantwoordelijk voor en daar moet Ajax echt iets mee gaan doen. Nou ja, Sim de Jong zei net, we hoorden hem net in de uitzending, zei, ja, best wel goed gespeeld. Ja, nou ja, dat, dat is mijns inziens ook een beetje het probleem, dat men niet op zoek gaat naar waarom gebeurt dit nou, wat is nou de werkelijke kern, en dan komt men toch echt bij het karakter van sommige spelers uit, en met name ook wel in de voorhoede, waar Ajax ook niet voor niets zijn hele voorhoede weer wisselde en eigenlijk eh, machteloze mannen verving door andere machteloze mannen, dat, dat was toch wel een heel machteloos deel van het elftal. En dat zit hem niet zozeer nogmaals in de techniek. En van pilon naar pilon spelen. Want dat kunnen ze als de beste in Amsterdam. Maar dat zit hem vooral ook in een vuile broek willen halen. Niet op 30 graden moeten wassen na zo'n wedstrijd. En echt zeggen, wij gaan er vol voor. En dat, die kracht ontweert Ajax echt op dit moment. Met deze jeugdige ploeg. Maar ook daar kan je je niet maar ieder jaar weer achter verschuilen. Men zal toch echt hier en daar eens een ander besluitje moeten nemen in Amsterdam. Wil men verder komen op, op dit soort niveaus? Nou, internationaal... Uh... Dus weer een tegenslag. Heeft dat nog consequenties eigenlijk voor het Nederlands voetbal? Of? Nou ja, nooit direct. Maar Nederland heeft wel een dramatisch jaar. Hè? We zijn bij de laatste 16 van de Europa League en de laatste 16 van de Champions League. We hebben daar niemand meer in zitten. Andere clubs lieten het al eerder ook uh, hopeloos afweten. Op termijn tellen die punten allemaal mee. Dat is een systeem over de vijf jaar. We hebben ook wat goede jaren die nog meetellen. Dus één zo'n slecht jaar kunnen we wel hebben. Maar het moeten er niet te veel worden, want dan moeten we voor allerlei toernooien voorrondes gaan spelen. Dan moet je nu al beginnen, geloof ik, met de voorrondes voor de Europa Cup van volgend jaar, dus dat moeten we nog even niet hebben. Dus één zo'n slecht jaar kunnen we hebben, maar het geeft wel iets aan. De kracht van de Nederlandse competitie wordt vaak geroemd. Nou, die competitie is geweldig leuk en geweldig spannend. Dat gaan we ook dit weekend weer beleven. Maar internationaal moeten we toch echt even constateren... dat we met onze clubs eh, helaas niet op hoog niveau meedoen. Er nou, rest ons niks anders dan te zeggen, Tom, volgend jaar beter. Ja, en we gaan weer <lacht> lekker naar de competitie <lacht> kijken. Als op zondag. Veel plezier daarbij. En, en bekeken voetbal hè, volgende week. Zwolle. Ja, de PSV. ja, ja halve finale al. Hè? Wakker blijven. Ja, ja halve finale. <laughs> Dag op. Hoi. De maandelijkse hypotheekbetaling is voor steeds meer huiseigenaren een probleem. En wat moet u nou doen als u een paar maanden achterstand hebt? Daarover zo duidelijk het Nieuws Over het verkeer, Erwin de Hart bij de ANWB. Het is ontzettend rustig, zoals verwacht. Op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom... staat nog steeds een stille file van 4 kilometer... tussen afritten Kruiningen en Rilland. Daar is de weg ook dicht richting Bergen-op-Zoom. En er is nog een, een snelweg dicht in het oosten van het land in Drenthe... op de A37 knopend Holsloot richting Hogeveen. Daar gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. De weg is tussen Oosterhesselen en Nieuwlanden dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Marcel Ooster. We hoorden het al eerder. Ruim 77.000 huiseigenaren zitten in de problemen. Met een hypotheekachterstand van meer dan vier maanden. Blijkt uit de cijfers van het bureau kredietregistratie. Het bureau vreest dat dat aantal ook nog toeneemt. Zeker na de werkloosheidscijfers van gisteren. We zitten op de hoogste werkloosheid sinds de vroege jaren 80. Ik ga erover praten met Gabrielle Betonville van het NIBUD. Instituut voor Budgetvoorlichting. Mevrouw Betonville, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Verbaast het u nog? De stijging van het aantal probleemhypotheken? Uh, ja, het blijft ons wel iedere keer verbazen. Uh, het is een behoorlijk aantal en het, natuurlijk uh, is het crisis, maar uh, achterlopen met die hypotheek is een hele erge vorm van uh, betalingsachterstand hebben. Want dat is de laatste achterstand die je wil oplopen? Ja, zo'n beetje wel. Uh, de meeste mensen uh, proberen altijd die vaste lasten zo goed mogelijk te betalen. Ze gaan ook vaak automatisch gewoon van je rekening af. Uh, dus uh, daar, daar... Daar kun je niet heel snel een betalingsachterstand mee oplopen. Behalve als je echt flink groot gaat staan, dan gaan ook die, al die vaste lasten er niet meer van af. En dan heb je heel snel niet één betalingsachterstand bij de hypotheek, maar gewoon meerdere bij, bij verschillende organisaties. Ja, dus dit is ingrijpend voor, voor je huishoudboekje. Ja, als je, als je een aantal maanden achterloopt bij de hypotheek, dan, dan weten wij, dan, dan loop je ook, dan sta je behoorlijk groot op je, op je rekening. Dan heb je ook andere uh, betalingsverplichtingen die je niet meer kan nalopen, uh, af, af, af kan betalen. En dan heb je echt een groot probleem. Ja, uh, merkt u het, dat er veel mensen met die hypotheekachterstand zijn? Dat er meer zijn dat bijgekomen? We merken sowieso dat heel veel mensen uh, uh, moeite hebben om, om alle betalingen te, te voldoen. En, uh, u zei het al, we zitten in een crisis. Loosheid loopt op, ook al uh, uh, de koopkracht die steeds daalt. En uh, op een gegeven moment is, is er rek bij de mensen uit. En dat is wat wij nu wel aan het merken zijn. De eerste paar jaren gaat het nog, uh, heeft men nog spaargeld. Maar als je al vier maanden achterloopt op je hypotheek... dan heb je ook echt geen spaargeld meer. Ja. Het BKR uh, vindt het een probleem dat banken bijvoorbeeld... bij het afsluiten van een hypotheek niet kunnen zien of er meer schulden zijn. Hè? Bijvoorbeeld bij de belastingdienst, bij nutsbedrijven, ziektekostenverzekering bijvoorbeeld. Deelt u die mening? Nou, ik begrijp dat uh, dat een probleem is, want het zegt natuurlijk wel iets uh, over ho hoe iemand uh, goed is met betalen en hoe meer inzicht je hebt in hoeveel achterstand er zijn, hoe beter je dat kan beoordelen. Ja. Aan de andere kant uh, wordt er voor die mensen dan wel heel veel afgesloten. En dan ja, zit en dan je met het privacyprobleem natuurlijk? Aan, aan, uh, Iedereen die gewoon altijd netjes betaalt... zal er echt geen probleem zijn. Uh, voor juist die mensen die wel moeite hebben... met uh, alle, be alle betalingsverplichtingen... kan het een, een extra vangnet zijn... om te voorkomen dat ze echt grote problemen krijgen. Want niemand wil in... ...in die betalingsproblemen komen. Dat geeft heel veel stress, zie mij. Uh, uh, heel veel angst. En, en het belemmert je in je dagelijkse gang van zaken. Je kan bijna niks meer doen. Bij wijze van spreken kan je niet meer uh, naar je werk toe... ...omdat je uh, het vervoer niet meer kan betalen. Um, dus ja, het, het mes snijdt wel hier aan twee kanten. Ja, is het, is het lastig voor mensen om met de crisis om te gaan... ...dat je opeens uh, de hand op de portemonnee moet houden... ...terwijl een paar jaar geleden je nog makkelijker uitgaf? Ja, wat wij zien is dat mensen uh, echt gewoon gewend waren uit te geven wat je hebt. En dat ging ook altijd wel goed. Uh, je salaris werd ook altijd wel verhoogd. En dan kon je wel weer... aan. Ah, heeft andere opdrachten komen... Uh, voor mensen die zelfstandiger zijn. Maar dat is er allemaal niet meer. En we zijn gewoon niet echt goed gewend... om met minder om te gaan. Uh, je, je levensstandaard is ook ingericht... aan een bepaalde uh, wens. Daar horen bepaalde kosten bij. En daarvan terugschakelen, dat is uh, het moeilijkste. Is er een basisprincipe aan te geven? Hoe je je huishoudboekje... Wij, zijn, wij zien wel heel duidelijk uh, de mensen die er wel mee om kunnen gaan en niet en alles zit ook in de aard. Mensen die goed uh, de, die, die gestructureerd leven, die opgeruimd zijn, die, die planmatig met hun geld omgaan, uh, bewust zijn dat spaargezin heeft, die kunnen beter met minder geld omgaan dan mensen die bij de dag leven. Ja, en misschien een buffer toch maar aanhouden hè? Iets de hand. De is het allerbelangrijkste. En zo snel mogelijk bellen met uh, de bank als je betalingen niet kunt doen. Want hoe eerder zij weten dat er problemen zijn, hoe sneller je tot een oplossing kunt komen. En door bijvoorbeeld te zeggen, in mei komt, uh, komt er extra geld binnen of dan krijg ik een vakantiegelduitkering. Zodat op die manier ook de bank kan schakelen met jouw probleem. Gabriel Betonvier van het Nibud. Hartelijk dank. Graag gedaan. Goedemorgen. Way. Maino Remmers is in Klingen bij een motorenfabriek. We hoorden de werkgever net al reclame maken voor zijn fabriek. En het prachtige werk wat je daar kunt doen. Vacatures volop, maar Mino, eerlijk, is het nou wel leuk werk? Ja, dat weet ik niet. Kan dat eens vragen? Is het leuk werk? Ja, ik vind het... Uh, ik zit hier al uh, 21 jaar. En uh, ja, elke dag is anders. Elke dag is anders. Ja, maar dat zeggen ze bij zoveel beroepen. Nieuwe uitdagingen, ja... Maar ja, je maakt je eigen productje, uh, je kan het zelf controleren dan al op de testbank of het weer netjes werkt. Ja. Je moet ook je administratie daar rond doen. Dus het is zo afwisselend. Ik heb eigenlijk nooit twee dezelfde dag. Nee. En in het loop van de dag komen er dan vaak ook klanten ten loops binnen. Ik zie het, ja, Ik want het is, daar ligt hier van alles. De een, een komt kom met een motor van een frietfabriek. Er is een boer met een motor van een windmolen die kapot is gelopen. Dan liggen er nog allerlei motoren die van schepen komen. Want de haven van Antwerpen is vlakbij, Dat levert ook veel werk op. En u bent, qua naam... Broer. Benny Evans. Ah, die dus hier al heel lang werkt bij dit familiebedrijf. Brak Elektromotoren zit vooral in het onderhoud. Ze hebben twee vestigingen: eentje over de grens, België. Als je een scheet laat, zit je hier in België. En dit is klingen met een C, vlak behulst. Ja. Bent u trouwens aan het doen, want u zit met uw handen in een nou, of ander apparaat? Je, ik ben er gisteren mee bezig geweest. En om nou te zorgen dat de motor weer op dezelfde manier in elkaar... Ja. bij het uit elkaar halen, hebben we daar een centertje... Dus of is de... zo groot als een stofzuiger, die motor. Ja. Maar mijn voorganger heeft waarschijnlijk ook al eens een centertje gezet. Dus dan moet ik opletten, wat zijn mijn centers? Want anders oh. zit hij verkeerd om in elkaar. Betaalt het goed, deze baan? Ja, ik ben tevreden over mijn loon. Erg tevreden zelfs. Da daar ligt het niet aan. Nee, nee. Maar de jongeren kiezen er niet voor. Nou, weet je, ik ben zelf al wat op leeftijd, maar... Uh, voor... daar zie je niks van. Nee, maar uh, voor mij is het belangrijk, uh, belangrijker dat ik uh, elke dag met plezier naar mijn werk kan... dan dat ik wat meer ga verdienen. Want hier in de kanaalzone kan ik misschien wel meer verdienen. Maar dit is bij mijn woonplaats. Ik moet maar drie kilometer fietsen. Ja, dus ik dikke ben... ijsmuts op, zag ik net. Toen en, en ik ja. ben s'ovens weer op tijd thuis. Dus, uh... Dat is ook belangrijk, ja. En prachtig, hè? Klingen. Ja, het is een mooie streek. Zeeuws gebied. En vlak bij de Schelden, hè? Dat bedoel ik. Vlak bij Antwerpen. Zo is het. Ja, daar ligt het allemaal niet aan. We gaan het er straks nog eens over hebben, want er zijn toch ook nog wel veel werkzoekenden in zeus vlaanderen Het NOS Radio 1-journaal Overzicht Met Marjan Koekoek. Veel woningnieuws in de kranten. De Volkskrant schrijft dat de hypotheekconstructie... die minister Blok van Wonen heeft bedacht voor starters duur uitpakt. En die constructie was juist bedacht om de maandlasten voor starters te verlagen. Kopers met zo'n minister Blok-hypotheek besparen 100 euro op hun maandlasten. Maar uiteindelijk, bijna 60.000 euro, zijn ze meer kwijt aan de rente. En ook houden ze nog een restschuld over. Goed nieuws voor de woningcorporaties in Trouw. Die zijn bang dat ze bankroet gaan... omdat ze uit eigen kas en heffing moeten betalen aan het Rijk. Maar het onderzoek van een gespecialiseerd bureau... Blijkt dat ze de heffing met bezuinigingen en extra maatregelen kunnen opbrengen. Sterker nog, volgens de krant staan de corporaties er dankzij de huurverhogingen over een paar jaar beter voor dan in 2014. Nog meer crisis in de kranten. Het kabinet moet nu de economie stimuleren en de werkloosheid bestrijden. Een oproep van de vakbonden in het AD is dat. Ook de oppositiepartijen sluiten zich bij deze oproep aan. Ze eisen actie van het kabinet. Ook de provincie Noord-Brabant wil dat het kabinet haar bijstaat in de crisisaanpak. Het Rijk moet belemmeringen in de regelgeving wegnemen en Brabant uitroepen tot proeftuin voor arbeidsvernieuwing. Het College van Gedeputeerde Staten heeft een plan van aanpak voor de crisis die een impuls moet geven aan van werk naar werk mogelijkheden in de techniek, de zorg en de bouw. Ook moeten er extra banen en stageplekken komen voor jongeren, 55-plussers, ZZP'ers en mensen met een beperking. En dat staat allemaal in binnenlands bestuur. Amerikaanse... De Media zijn op dit moment volop bezig met het nieuws dat de Mexicaanse topcrimineel Joaquin El Chapo Guzman is omgekomen bij een schietpartij in Guatemala. El Chapo is de meest gezochte crimineel van het westelijk halfrond. Fox News en ABC News melden dat Guatemala onderzoekt of die daadwerkelijk ook is omgekomen. Minister van Binnenlandse Zaken van Guatemala kwam vandaag met het bericht van zijn overlijden naar buiten. Ja, ik heb begrepen het enige wat er nog mist is een lijk. Dus vrij elementair, oh, maar goed. Ja, we zoeken ja. het uit. De bouwers van The Shard in Londen, vorig jaar het hoogste gebouw van Europa, gaan een nieuwe uitdaging aan. Het bedrijf mag het grootste gebouw ter wereld gaan maken. De BBC schrijft erover. In Jeddah in saudi arabië moet een koninkrijk-toren komen... van één kilometer hoogst maar liefst. Met daarin appartementen, kantoren, vijf restaurant en natuurlijk prachtig uitzicht over de Rode Zee. Ja, in België staat Kim de Gelder terecht... voor de bloedige moordpartij vier jaar geleden... in een crash in Dendermonde... U hoorde daar Joris van Poppel al over. De VRT houdt een live blog bij over de eerste dag van het proces. Op de site is al te lezen dat het proces in Gent het grootste proces ooit is voor het Hof van Assize in Vlaanderen. Een ongezien aantal getuigen en advocaten zullen er de revue passeren. Emmen moet een universiteitsstad worden. Ja. D66 wil Emmen zo levendiger maken. Ja? Ja. Oh. En hoger opgeleide aantrekken. Raadslid Karel Egge van D66, ook docent aan de Stenden Hogeschool in de gemeente, zegt tegen RTV Drenthe dat hij hoopt dat er over vier jaar al een universitaire opleiding kan worden aangeboden. Een leerling van de hogeschool loopt bepaald nog niet warm voor dit plan. In een echte universiteit. Ik weet persoonlijk niet of daar zoveel vraag voor is. En denk je dat Emmen ooit een echte studentenstad zou kunnen worden? Daar is Emmen te klein voor, denk ik. ik denk het niet. Maar Jan Koekoek, -Koek, denk Onderschat van wel. Onderschat Emmen toch niet, mensen. In de Telegraaf, tot slot, schrijft dat het uh, slikken of stikken wordt voor de tros. Staatssecretaris Dekker van Media gaat een fusie tussen de AVRO en de tros afdwingen. De tros dreigt onlangs de fusieplannen te blokkeren... omdat er te weinig ruimte zou zijn voor amusement en human interest. De tros moet samenwerken met de AVRO... of anders moet de omroep binnen drie jaar het publieke bestel uit. Iets zeg mij maar, dat jij uit Emma komt. Niet. Oh, maar wel uit Brent. Maar jou ook ook last mee met het overzicht van uh, de media op uh, dit moment, op deze ochtend. Blijft u luisteren naar het Radio Inzoona. Vandaag in vrijdagmiddag. La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 Je bent welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij Radio 1. Vrijdagmiddag live! Het nieuws van alle kanten. Goed volk wil meer begrijpen van wetenschap. Maar ook weten waar je het best op vakantie kunt. Goed volk de volkskrant. Vanavond in college tour de Amerikaanse topacteur Richard Gere. All right. Hollywood's leading man in American Gigolo, Pretty Woman en zijn allernieuwste film Arbitrage. De meest begeerde acteur van zijn generatie, maar ook boeddhist en persoonlijk vriend van de Dalai Lama. Richard Gere vanavond in College Tour om vijf voor half negen bij de NTR op Nederland 3. Goed volk heeft zin in het weekend. Met het Volkskrant Weekend abonnement of digitaal abonnement of een mix. Kies zelf op volkskrant.nl. Dit is Radio 1.